105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zondag in Kermeland. Het is vandaag zondag 11 april.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 die uh, ja, uit het niets zomaar opkomt en ook nog eens heel Nederland... Uh, de hele clubtouren uh, met succes uitspeelt. Nou, dat zometeen en meer hier bij Zondag in Kennemerland. Tickets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 Mama's gonna love me just as much as she can And she can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 en dat was Paul Jong met Love of the Common People. En we gaan door naar de tweede helft van de wedstrijd. BVC Bloemendaal tegen Sparenwoude met Tjerk de Blauw. En dan komt de vrije trap van Bloemendaal op de rand van het Sassengebied. Jout, jout, jout, jout, jou, jou, die scoort fantastisch hier. Hij scoort fantastisch in de elke minuut van de tweede helft. Het was de vrije trap op de rand van het Sassengebied. En zo staat Bloemendaal in deze wedstrijd aan de leiding.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 En uh, dat betekent dat ze eventjes uh, lucht krijgen. En dat ze eventjes rustig precies kunnen gaan innemen. En dat Gijs-Jan Poelgeest uh, die bal kan uh, klaarleggen. Om die ballen te gaan, uh, te gaan trappen. Dus, het uh, is Gijs-Jan Poelgeest. Die plaatsen we in één keer rechtdoor naar uh, Tim Jood. Tim Jood. die boom. Terug. Prima. Op Sanderbeuk. Sanderbeuk. Moet ze nog beweging maken? Doet hij er ook? Dan gaat hij kijken henkers Henkenspijlen. Plaatsen we dan naar Paaltje. John. John kan er niet bij komen. Dan moet Kuiten bij komen. pak pakt schitter die ballen uit de lucht. Gaat er om zijn man heen. Moet het dan geven. Doet het dan ook heel goed aan Paaltje. Paaltje. Die vallen zijn voeten. Plaatsen we weer terug naar Kuit. Kuit ook weer. Yes! En dat is de nummer 5, die heeft al geel. De 5 heeft al geel, dus dat betekent rood. De 5 heeft al geel, volgens mij. Dus die, kan, dus die kan vertrekken. Dat is een rode kaart. En dat betekent einde, exit. En dat betekent dat Sklarenwoude hier in deze wedstrijd met 10 man verder moet. <middels>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 sing countdown engines on two, check ignition And may God's love be with you This is ground control to Major Tom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 Het doel van de gemeente Haarlem is om met het jeugdcultuurfonds kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kans te geven aan actieve kunstenbeoefening te doen. En Rob Mjorddaan was aanwezig en maakte een verslag.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 Iedereen die in het wit is, die, die gaat zo meteen een, een soort fles mop doen. Ik zie witte haren. Gaat dit ook meedoen? doen? Ja. Mm. heb druk. er een beetje zin in? Ja, een beetje paars houden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 Dat betekent dat Spaardenwoude hier met die man verder moet. Maar de daar moet oppassen. Want Spaardenwoude is natuurlijk een blijft gevaarlijk. Dus gijs Gijs Jampoelgeest. Die geen. Uh, uh, geen pardon, Kenmer die bal. En één keer ver naar voren knalt om de schwarte weg te halen. En dat betekent dat Sanderbuin die verliest. Uh, en Spaardenwoude weet weer op een avond kan kunnen opzetten. Via de rechterkant. Hey, dat heeft die bal als zijn bezit. Is dus eens die, die daar een duel aangaat met, uh, met uh, nummer, uh, nummer 8. En die komt langs. Maar het is dan uh, Gijs Jampoelgeest die dat rugding geeft. Gijs geest, heeft die bal als zijn voeten. In plaats van gewoon over de zijlijn heen. Dat betekent dat er geen, geen gevaar is op dit moment. Maar dat er dus een ingooi komt van, uh, van Spanemoude, van Bloemendaal. Bloemendaal moet oppassen natuurlijk voor die counters van Spanemoude. Uh, Spanemoude gooit die bal meteen in en de nummer 12 die, die wordt doorgekomen naar Joey. En dan is er Sebastian Thomas. Die moet oppassen. En het is daar heel goed. Sebastian Thomas die die bal uh, erover heen tikt. En dat uh, betekent een hoekschop voor uh, Spanemoude aan de rechterkant uh, van het veld. Maar dat moet je oppassen. Spanemoude heeft natuurlijk aardig wat lengte. En er zal man op man, uh, man gespeeld moeten gaan worden. Die is de bal gauw klaarlegd. Aan die rechterkant van het veld. Die zelfs heel snel die bal gaan houden. Ja, natuurlijk. Want ze hebben haast. En zij even nu het seintje dat die uh, genomen kan worden. Die, die hoekschop. Komt hij dan ook? Nee, komt nog niet. En een stapje terug. En dan komt die aanval. Komt die hoekschop. Ver en hoog voor het doel. En dan moeten uh, ze. Oeh, dan is het daar. Ze was het overigens die hem goed weer weghaalt. Maar hij komt via het hoofd van Sparenmouden. En dat betekent uh, dat die bal achtergegaan is. En dat Pieter Rijsma die bal uh, keurig gaat pakken. Pieter Rijsma, die net een hele goede redding verricht op een vrije trap van uh, Sparenmouden. En dat was uh, inderdaad was het Bram Holland die die bal ze dus ver en hoog inschoot. Maar het was Pieter Rijtswaard die goed zicht erop had. En die bal dus goed wegwotste. En nu is dus die vrij die trap gaan nemen. Komt die bal er ook ver en diep richting te dikke? Die kan er niet bij komen. Het dus Kuit die je goed anticipeert. Kuit pakt die bal goed aan. En moet nu doorgaan. Plaatsen we heel goed richting John, Maar ik kan net een voetje ja, tussen ope. van Spanem houden. En dat betekent dat we de nummer 13, uh, Maurice Hoort, uh, die de bal weer doorneemt. Maar dat is Klooster die er goed tussen komt. Uh, naar En de scheidsjan, volgens uh, die assistentie kan verrichten, die uh, gooit het terug naar Pieter. Pieter eruit. Uh, maar moet hem nu uh, gaan wegtrappen. Doet hij er ook. Heel goed richting Wilken Klooster. Wilken Klooster kan aannemen. die bal. Plaatsen we hem door naar Wautersnel. Wautersnel. Verliest die bal dan weer wederom. Uh, om een knullige manier eigenlijk. En dat is onnodig, onnodig. Maar nou is Wilken Klooster weg in het spel. En dat dan betekent dat je mannetje minder hebt. En de Wilken Klooster is Snel terug. Het is uh, Kui die assistentie voorin. Toch is het nog steeds van houden die de bal heeft. En is het daar aan de rechterkant? Komt het er nummer 8 opzetten? Helemaal aan de rechterkant. Dan moet Kik er toe gaan. Kikhondens komt er ook voor. Ik komt die bal voor en dan komt de kopbal. Maar die gaat verder en verder overheen. En dat betekent dat het gevaar week is. En dat er spelers van Spanemoude op de grond ligt. Maar daar is iets mee in hand. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 25 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. to what's happening And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 Begonnen. Maar nu eerst een muziek. En dit is uh, Uptown Girl van Billy Joel. En we gaan van Uptown Girl van Billy um, Joel naar Uptown Bloemendaal. Want zij spelen tegen uh, Sparenwoude. En daar staat het op dit moment nog steeds 1 tegen 0. Tjerk de Blauw. Maar nog steeds uh, 1-0 is uh, in die wedstrijd. Dan waar het gewoon erg spannend is. Want Sparenwoude weer te drukken natuurlijk op het doel van Bloemendaal. En, uh, benoemd uh, moet dan terug. En, uh, heeft nog steeds het overzicht. Maar, ja. ja, het is natuurlijk af en toe angstig met, uh, de willetdicht, zoals ze het keurig noemen. En dan komt allemaal van Sparenwoud aan de rechterkant uh, van het veld. En, uh, dat betekent dat Benoemd al in de verdediging moet. Het uh, is, dus, uh, de nummer 14 uh, van Sparenwoud, die nog steeds de bal is. Dat is van Die hem weer te spitsen te bereiken, dat is de nummer 10, Jojo, gewoon. aan de rechterkant van het veld helemaal. Krijgt dan, uh, krijgt dan Gijs Jan bij zich. Nog steeds Jojo, gewoon. Weer die bal voor te zetten, dan zet er, en moet uh, Pieter er komen. En die pakt die bal goed op. En hij ja. houdt het overzicht en uh, gooit er dan meteen ja door naar Tim Jones. Tim aan de rechterkant van het veld. Plaatsen we gelijk door naar, naar uh, Jeroen de Vries. Die in het veld gekomen is voor uh, Wouter Snel. Jeroen de Vries heeft die bal zijn voeten. Plaatsen we terug naar Wilco Klooster. Wilco Klooster. Plaatsen we door naar uh, uh, ...Paul Jones. Taal Jones pakt bal goed aan. Moet er een actie maken. Houd die bal nog steeds vast. En plaatsen we terug naar Jeroen de Vries. Aan de rechterkant van het veld. Jeroen de Vries heeft een goede trap erbij. Leg hem schitterend neer voor, uh, voor de Jones. Maar die bal is staat net weg. En dat betekent dat Kuit die bal op te pakken. Kuit naar Joan. Joan. Kan hij hem doorkopen? Joan kan hem doorkopen. Maar dan kan hij kan niet zijn broer bereiken. Kunnen dat betekenen dat de doelman vetter kort zal staan. En waar we die bal rustig kunnen oppakken. En lang in het spel kan gaan brengen. Meteen komt die bal dan diep en diep naar voren naar de spitsen. Dan zal er gekopt moeten worden. aan die hem goed wegkopt. Plaatsen met Kuitje. Kuitje kan die bal niet houden. Is dus wederom de nummer 14. Valentijn Oosburg die die bal oppakt. En dan moet Pieter uit gaan komen. Pieter uit ziet het goed. Heeft die bal goed vast. En gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaatsen dan heel rustig aan de rechterkant het veld naar Sebastian Thomas. Die, uh, die, uh, moet die, die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 Maar ja, dat betekent wel een dure prens natuurlijk voor uh, Wilco Klooster. En een schijzer, daar moet ze ook houding even bijwerken. Dat betekent die vrijheid nog niet genomen kan worden hier. Het is uh, de nummer 4 van Sparenwoude. Sven Bruijn, die ze daarmee gaat blasten, komt die bal van Sven -Bruin. Zal hem diep en hoog gaan plaatsen weer naar die spitsen. En het is er wederom Sebastian Thomas die hem goed weghaalt. Sebastian Thomas, laten we dan door naar de er tussen komt. En is daar de vries die die bal moet winnen. Houdt hem ook goed winnen. Gooi hem een echt drie keer lang. Naar, naar, naar de doelman van Svaremhouden. En die plaatst die bal gelijk weer uh, terug. Uh, en is daar Klooster die er weer tussen komt, die bal. En goed wegkomt is het daar uh, Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke. Kan die bal niet houden, maar toch is dat Wöum die er nog tussen komt. En is er nummer twee, uh, Tim Visser van uh, Svaremhouden, die die bal kan oppakken. Die plaatst naar nee, Jody die hoge bal. Die krijgen we meteen dan Kikhomens in zijn rug. Kikhomens uh, kan maar niet zijn En dan is het daar toch weer die helemaal vrij staat daar die nummer acht. Van Zware Wouden. Die moet die bal gaan geven. Komt die bal dan ook. Is het daar heel goed. Pieter uit? van die eruit komt. En die bal goed opvangt. En die bal even vasthoudt. Om het dus wel te tempericeren. En dan meteen diep en hoog gaat plaatsen. Richting Paul Jones. ...waalt John shock erachteraan, krijgt de man in zijn rug. Maar dat is te en dat gegeven wordt geen gevaar. En wat denk ik, Sparen weer balbezit heeft. Aan de linkerkant van het veld, via de nummer drie. En dat is dan Sergio Paap. Sergio Paap. Een vrije trap die gemaakt wordt op Tim Jones, door de nummer acht. En dat betekent een vrije trap voor, voor Broemendaal. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren. Vrije trappen kunnen gevaarlijk zijn van... van ...van eh, En dat betekent nog een wisselaar bij Sparenhouden. Bij Sparenhouden Mouden. Moude moet natuurlijk wel en haalt een van de spitsen eraf... ...en ik weet niet eh, wie erin komt. Eh, dat zullen we zo even bekijken natuurlijk. Als de man zich omdraait, dan eh, kunnen we de rugnummers gaan bekijken... ...wie er afgehaald wordt eh, op het veld. En het is eh, de nummer 11, Jeugd van hier die er afgehaald wordt. En nummer 15, Bart Fink, komt erin.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 Your loving hand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 Het is weer gescoord bij de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaarnwoude. Nee, nog niet. Het is een uh, penalty die op dit moment genomen gaat worden door uh, Tim John. Tim John heeft het al klaar. Schrijft de het dat zijn op die houden moeten worden. En hij scoorde. En dat is een hat-trick voor Tim John vandaag. En dat betekent 3-0.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 Echt een feestplaats voor hem uh, gaat worden. En, en, en, ik denk, en ik denk zelfs dat het een Engelse feestplaats gaat worden. En niet meteen Nederlands. Mm -hmm. en, maar ik denk wel dat uh, Robin het wel uh, kan gaan maken. Als, als die single er nou eenmaal is. Uh, als hij opgenomen is. Dan uh, gaan we hem aanbieden bij diverse plakermatstijen. En...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 ook een talentenjacht voor bands. Dus de, en waar dat allemaal plaats dat is ook nog onbekend. Oké, okay, dus dat uh, horen we nog van jullie. Ja, inderdaad. Pr prima. Nou, Roy van Buren van uh, On Air Events. Heel erg bedankt voor uh, jouw terugblik op de On Air Events Talented. En we wachten af uh, wat de single gaat brengen van Robin. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van Zondag in Kennemerland. Blijf gewoon luisteren naar het derde uur, want we hebben nog ontzettend veel te bieden.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 Er waren onder andere vertegenwoordigers van de Poolse ambassade bij. Veel aanwezigen brandden kaarsen en legden gele rozen bij een portret van de omgekomen president Kaczynski. In Polen zelf werd om 12 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daaraan voorafgaand werden in Warschau klokken geluid en loeide politie sirenes. Ook is in veel kerken gebeden voor Kaczynski en de andere 95 doden van het vliegtuigongeluk in Smolensk. In Duitsland is een standbeeld onthuld van Georg Elser, de man die in 1939 probeerde Hitler te vermoorden. Elser liet op 8 november 1939 in München een bom ontploffen in een bierkelder waar Hitler een toespraak hield. Maar die toespraak werd vervroegd en Hitler was net weer vertrokken toen de bom afging. Elser werd gevangen genomen en in opdracht van Hitler kort voor het einde van de oorlog in Dachau vermoord. Het ruim twee meter hoge standbeeld van Elsars staat in dienstgeboorteplaats Koningsbron. Elsars verzetstaat krijgt daarmee na jaren van discussie erkenning. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders aan om de Thaise hoofdstad Bangkok te mijden. Nederlanders in Bangkok wordt aangeraden zich via de website van de Nederlandse ambassade te laten registreren. Zo kunnen ze in noodsituaties onder meer via sms worden bereikt. De adviezen zijn gegeven naar de bloedigste onlusten in Bangkok in 18 jaar. Gisteren vielen zeker 20 doden en 800 gewonden toen ordertroepen slaags raakten met duizenden aanhangers van de verdreven premier Thaksin. Vandaag is het rustig in Bangkok, maar er zijn tekenen dat de onrust zich naar andere delen van het land heeft verspreid. Het weer bewolkt, maar in het westen ook af en toe zon. Met een frisse noordoostenwind loopt de temperatuur uiteen van 8 graden.